Vorig jaar waren 200.000 Nederlanders slachtoffer van identiteitsfraude... via een betaal- of pinautomaat of via het internet. Dat is anderhalf procent van de Nederlandse bevolking. Dat zegt het CBS. Vooral hoger opgeleiden krijgen volgens het CBS vaak te maken met identiteitsfraude. Dat zou zijn omdat ze meer te besteden hebben. Ze zijn twee keer zo vaak slachtoffer als lager opgeleiden. Nederland loopt internationaal gezien achter bij de vergroening van de economie. Duitsland en Denemarken doen het stukken beter op dat gebied. Dat constateert het planbureau voor de leefomgeving. Ook is het overheidsbeleid te versnipperd en moeten er betere keuzes worden gemaakt. Volgens de onderzoekers moeten vooral kleine, vernieuwende bedrijven meer steun krijgen.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 Op de Noordzee wordt al uren gezocht naar drie schipbreukelingen. Hun schip zonk vannacht hoogte van Kallandsoog na een aanvaring met een vissersboot. Twee opvarenden zijn gered. Op het gezonken schip zaten geen Nederlanders.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 Uh, huh? omdat ik het Nederlands wilde houden. Ja, een break is dan. Een ja. in de dag. Ja, precies. Want je doet vooral lunches, begrijp ontbijt en lunch. Met, ja. uh, met name ook echt wel ontbijt. Compleet ontbijt bieden we aan. Um, nou ja, en voor de kleine eten. Um, yoghurt. En alles daartussenin. En aansluitend de lunch. Mm -hmm.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 Wat ik ook fijn vind. Wel centraal en je ja. alles zien. Dat is heel mooi. En zo'n praatje houden met iedereen. Ja, dat geldt ook. Contact onderhouden, me. wat ik dus belangrijk vind. Ja. Mm. Ja, je hebt de kleur de pastel gehouden, dat is wel heel mooi. En ook die schilderijtjes, hè? dat is zo'n lekkere. Ja, speciaal voor ja. mij uh, geschilderd. Uh... Lekkere thuis. Ja, ja, mooie bloemen. Dus ja. het is ook heel vrolijk. En die, ook inderdaad, die lampen zijn ook geweldig. Dat is een mozaïek, hè? Ja, dat zie je dan ook weer in de bar terug. Ja. Dat heeft mijn man uh, betegeld. En die is tegelzetter, dus die heeft de oh, bar emotie mag... ja, gemaakt. Ja, heel leuk. je ja. nou, zit een heel leuk uh, binnenkomer hier. En kan je iets vertellen over de lunchkaart? Wat er zo uh, Of de ontbijt en lunchkaart, hè? want je bent heel uitgebreid. Nou, um, zoals ik al een ik nog niet eerder vermeld. Ik doe het samen met mijn slager Bart. ja uh, Hij is uh, kok. En...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 Door alles uh, uit eigen keuken te maken. Ja, ja. Nou, wat fijn. Ja. ja. En dat is ook iets speciaals, natuurlijk. Want niet iedereen heeft toch uh, vers gebraden rosbiefen op de broodjes, tenminste. Ik nee, weet nog van weet mijn oma niet, van heel lang geleden. Maar uh, ja, dat heb je niet meer zoveel. Nee, dat.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 aangeven. Dat vind ja, ik vind het allemaal prima. Het is in ieder geval allemaal positief en dan is het prima. Ja, natuurlijk.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 ja, telefonisch uh, kunnen de ouderen bellen. Vragen ook wat de maaltijd is per dag. En anders, ja, voor iedereen kunnen ze de website uh, van ons bezoeken. Kan ja. je die nog even noemen? Die website? Ja, hoor, dat is www.lunchbreak.nl. En voor de ouderen telefoon? Ja, dat is 02357-36360. Dankjewel. Hoe zie je jezelf in de toekomst?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 Uh, nou, uiteindelijk heb ik die dus niet afgerond, omdat er, ja, ik kreeg verkering. <laughs> dus dat vond ik allemaal eigenlijk veel interessanter dan school. Uh, dus ja, daar kan ik verder niet veel aan toevoegen. Ik ben daarmee ja. begonnen, maar ik heb hem niet afgerond. Ja, maar je vond het al in het begin wel leuk, een paar ja, pakken. ik had er heel veel affiniteit mee, ik, ja, ja. Met name het serveren vond ik erg leuk. En dat doe je nu ook nog weer? Ja, ja koken ook, ja. maar.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 Of als mensen geen zin hebben om te praten... nou ja, respecteren we dat natuurlijk ook. Ja, en die laten dat we ook met rust. Leven Juist. Ja, of even gewoon met hun laptop rustig willen werken. Ja, en alleen één kopje koffie drinken... en twee uur willen zitten. Geen probleem. Hmm. Nou. Ja, dat zijn heel veel redenen... waarom we hier specifiek gaan lunchen. Dankjewel. Nou, ik wens je heel veel succes met de zaak. Nou, en dat ze inderdaad verder gaat. Ja. Gewoon doorgaat. Oké, okay. hartstikke bedankt voor het interview.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 Het zijn querido y no poder sentir lo que siento por ti. ik het niet heb. En ik heb het niet, lo ik heb het niet. ik heb het niet. ik heb het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 Yo era sombra y tú Hey No sé si tú también recordarás Ese siempre que intentaba ser la paz yo Era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has Nunca he sido tuyo y a lo sé, pues solo por orgullo ese querer ven, ven. y a ver de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás?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 Siempre fui yo, y a ver, tú nunca me has querido y a haber, que nunca he sido tuyo y a los ve, pues solo por orgullo ese querer, y a ver, tú nunca me has querido y a lo hombre. É nunca he sido tuyo ya lo sé Fue pues solo por orgullo este eh, eh, eh. nunca me has querido?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 We never take notice of You wake up and suddenly You're in love Ooh, yeah. Girl, you're everything A man could want and more